Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson wil niet dat er in Schotland opnieuw een referendum wordt gehouden over onafhankelijkheid. Hij heeft een verzoek daartoe van de Schotse premier Sturgeon afgewezen. In een brief zegt Johnson dat de schotten in 2014 al een referendum hebben gehouden. En dat ze toen in het Verenigd Koninkrijk wilden blijven. Hij wijst erop dat de schotten er destijds mee akkoord waren gegaan dat zo'n referendum hooguit één keer per generatie zou kunnen worden gehouden. Dus niet nu alweer opnieuw. Volgens de Schotse premier Sturgeon is de situatie nu anders... vooral door de brexit. De meeste Schotten willen in de EU blijven. De VVD en het CDA verzetten zich niet langer... tegen een verbod op knalvuurwerk... Daarmee vindt nu een ruime meerderheid in de Tweede Kamer... dat gevaarlijk consumentenvuurwerk moet worden verboden. Siervuurwerk mag nog wel, bij de rest moeten we ingrijpen... zei VVD-fractieleider Dijkhoff na overleg met zijn fractie. CDA en VVD waren tot voor kort tegen een verbod. Onder meer omdat dat niet te handhaven zou zijn. Maar na de laatste jaarwisseling met 1300 vuurwerkslachtoffers... zijn ze er anders over gaan denken. De gemeente Capelle gaat weer op zoek naar een tijdelijke burgemeester... De Zeeuwse gemeente op Zuid-Beverland zit al meer dan twee jaar zonder vaste burgemeester. De huidige tijdelijke burgemeester vertrekt in maart. Twee keer was er voor de post in postingkapelle een sollicitatieronde... maar uit bijna veertig brieven kwam geen geschikte burgemeesterskandidaat naar voren. Volgens de vertrouwenscommissie voldeed niemand aan het door de gemeenteraad opgestelde profiel. Daarom is nu in overleg met de commissaris van de Koning besloten dat er weer een waarnemer moet komen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig, alleen in het noordwesten even droog met wat zon. Er is veel wind, vanavond stormachtig langs de kust en het is een graad of 10. Morgen is het eerst droog, later is er overal wat regen. De temperatuur is morgen tot maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Ja, welkom dames en heren en natuurlijk een gelukkig nieuw jaar. Het is alweer 6 januari geweest dat, en ik weet dat het eigenlijk niet meer mag. Maar ik wens toch al onze gasten en onze luisteraars nog de beste wensen. Ook dit jaar heb ik weer een, onze vaste sidekick. En dat is natuurlijk niemand minder dan de welbespraakte dame van plus een Marije Stroobos, welkom Marije. En zij heeft uh, deze week namelijk gezorgd voor een echt een tafel vol met gasten. Als u, naar, als u live kijkt via onze uh, webcam, uh, via onze we uh, website, dan kunt u uh, zien dat het helemaal vol zit. Dus dat wordt een microfoon gegogel vanavond. Maar uh, er wordt uh, niets minder, uh, want we gaan het hebben over goede voornemens. Um, en hoe je deze kan verwezenlijken. Zelf heb ik dit jaar geen enkel uh, goed voornemen, want ik was vorig jaar al perfect. Uh, nou, ja, nou ja, even uh, alle gekheid op een stokje. Ik heb geen goede voornemens, omdat ik er eigenlijk niet echt in geloof. Dat is misschien een deprimerende start uh, voor deze uitzending, maar ik laat me graag overhalen door het leger aan gasten aan onze tafel. Waar ik wel in geloof zijn wensen. Veel mensen, veel mensen vinden deze te vrijblijvend. Echter is het mijn beleving dat een wens beter werkt. Het drukt minder op het schuldgevoel als het niet lukt... waardoor je mogelijk sneller weer een nieuwe poging onderneemt. Goede voornemens hebben we maar één keer in het jaar... en de helft zijn we op 3 januari alweer vergeten. Daarbij is de wens uh, iets wat je zelf wil... terwijl een voornemer sneller gekoppeld kan worden... aan iets wat de maatschappij van je verwacht... Aangezien ik een anarchistisch, euh, anarchist ben in hart en nieren... Sluit dit laatste gelijk, stuit dit laatste gelijk tegen mijn borst... waardoor de zin en de wil voor het voornemen direct afneemt. En als laatste argument kan een wens ook zaken bevatten... die niet alleen afhankelijk zijn van je eigen doen en laten. Zo spreek ik de wens uit om dit jaar te stoppen met roken. Zo heb ik de wens om mijn tuin in orde te maken... En zo heb ik de wens dat ik minder vaak boos en verontwaardigd hoef te zijn op de overheid en instantie. De eerste twee zou ik als voornemen kunnen formuleren, maar deze laatste niet. Want of ik boos en of verontwaardig ben over het handelen of juist niet handelen van de overheid... en andere instanties, ligt meer aan hen dan aan mij. Terwijl als ik een, het als voornemen neem dan ligt het wel aan mij aangezien ik me dan hun handelen of niet handelen juist niet meer moet aan gaan trekken. Er zijn mensen die tegen mij zeggen dat ik gewoon deze boosheid maar moet laten varen. Het heeft geen zin. Maar ik denk juist dat veel meer mensen boos zouden moeten worden. Want van alle uh, investeringsbeloftes die de regering vorig jaar heeft gedaan, is nog geen 20% gerealiseerd. De klimaatregelingen zijn nog niet van kracht. We mogen nog steeds 130 rijden. De docenten hebben nog geen hoger salaris. Laat staan minder werkdruk. De zorg heeft nog geen enkele cent meer gekregen... hoewel dit wel steeds wordt toegezegd. De schuldenregelingen zijn nog steeds niet vereenvoudigd. En de overheid helpt jaarlijks duizenden mensen... eerder verder in de problemen dan uit de problemen. En als laatste, maar momenteel de meest schandalige... Nog geen 10% van de mensen die voor de kerst schadevergoeding zouden krijgen... ...wegens het criminele gedrag van de Belastingdienst rondom de kinderopvangtoeslag... ...hebben deze ook werkelijk gehad. Ruim 90% heeft nog niet het geld gekregen waar zij recht op hadden. Laat staan de fixe schadevergoeding die hen is toegezegd. En de politici vinden het nog steeds raar waarom burgers niet meer in hen geloven. Het enige wat ik raar vind, is dat niet veel meer mensen boos zijn. En als burgers niet... Over zijn gegaan op totale anarchie. We gaan misschien wel naar het Maliveld, maar, maar nog niet met de zwarte vlag. Of is dat misschien het goede voornemen voor 2020? So gray, so unlike yesterday, now's the time for us to say, happy new year.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 ja, welkom terug dames en heren. We hebben het over goede voornemens in deze uitzending van Zandvoort aan het Woord. En natuurlijk kunt u als luisteraar reageren of vragen stellen aan onze gasten. Bel dan daarvoor met 023 573 0393... of reageer via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Natuurlijk kunt u ook een mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl. Marije, heb jij goede voornemens? Ik doe er ook niet aan. Net zoals ik niet. Nee, nou ja, nee, nee. ik heb, doe ook niet aan wensen. Je doet ook niet aan wensen. Je nee. Hebt geen wensen. nee, ik was wel al een tijd, al, al een paar jaar geleden mee gestopt. Omdat ik, uh, eigenlijk vind ik het heel hypocriet om te zeggen: ja, op 1 januari begin ik. Want je begint toch niet op 1 januari? Want dan ben je brak, ligt lig je ja. in je bed. <laughs> dus toen was ik er al mee gestopt. En eigenlijk, um, nou ja, ik ben natuurlijk vorig jaar gevallen. Mm -hmm. En toen besefte ik dat je leven in één seconde heel anders kan zijn. Ja. Um, dus verandering, als je iets wil veranderen... kan je dat ook in het D moment doen. Uh, dat, daar geloofde ik al in. Uh, ja. Maar vorig jaar is dat natuurlijk nog even bevestigd. Uh, dus voor mij, uh, als ik iets wil veranderen... dan doe ik het op het moment dat ik dat wil veranderen. Ja. Plus dat ik me echt dood irriteer... aan de commercie die er nu aanhangt. Mm -hmm. uh, ik zag toevallig... een Mike op je voorbij komen met de zin... je bent nu niet goed genoeg. Of je bent niet goed als de mensen die je nu bent. Toen dacht ik, nou weet je wat jij kan... Sorry voor het taalgebruik. Ja, politiek, ja. <laughs> ja hoor. <laughs> ik ben een keer naar zijn sessie geweest. Ja. En uh, toen zat ik zelf ook niet lekker in mijn vel. Dus dan, dan word je extra getriggerd door zo iemand hè, die, die nou, dan denk je dat hij heel veel heeft bereikt. Ja. Maar goed, ik ben een boek uit 1976 aan het lezen, wat hij letterlijk heeft gekopieerd. Maar het maakt niet uit. Maar er staan er allemaal mensen die komen uit een burn-out of die hebben verslaving, of die hebben iets moeilijks meegemaakt. En ik ook, dat het ook. Mm -hmm. En dan stond ik daar en toen dacht ik: Oh ja, dit is het, hè? Maar hij, hij, ik zeg nu even hij, maar er zijn natuurlijk veel meer die dat doen. Zij maken eigenlijk een beetje misbruik van een negatief iets. Mm -hmm. En um, geef je een soort hoop. Ja. En ik ga niet zeggen dat ik er niks heb geleerd, maar als ik nu iemand zie zeggen: Je bent nu niet goed genoeg zoals je bent, dan denk ik: Van ja, weet je, Lamassol. Ja. Ja. Ik doe er niet aan mee. Dat snap uh, ik. Ja. Nou, ik heb nu toevallig wel één goed voornemen. Maar dat is ook maar van korte duur. Want ik ga onze gasten even voorstellen. Ja. Um, als eerste, degene die naast jou uh, zit. Wie ben je en uh, wat doe je? Nou, ben je klaar. Ja, uh, ik uh, ben personal trainer coach. Uh, Ronder lifestyle maar ook uh, echt op hoge doelen, sportieve doelen. Uh, ja. En uh, daar probeer ik eigenlijk mensen echt het beste in naar boven te laten komen. Zo moet zeggen. Klinkt al dat uh, iedereen zegt altijd hetzelfde. maar... Het is eigenlijk echt je werk, je doelstelling. En uh, ik zit eigenlijk al nu vijf jaar in Zandvoort. Okay. Um, en je naam is? Laurens van Ooyen, <laughs> ja. Hello. Hello. You van Ooyen. are one, dus ook wel verplangrijk. belangrijk. <laughs> mensen denken, waar wist je die roze? Uh, nee, ja, ik, ik, ik, ik, ik hoorde je net wat, wat dingetjes zeggen. En dan denk ik van, nou ja, weet je, ik snap wel wat je, wat je bedoelt. Er zit inderdaad een, een echt wel een commercie achter. Ja. Uh, er wordt heel makkelijk over mensen met, uh, met toch wel... Die daar veel onderliggende emotie in hebben, problemen in hebben, wat echt hun leven echt niet alleen ondermijdt, maar ook vaak bepaalt, wordt daar gemakkelijk mee omgegaan. Mm -hmm. En ik denk dat, dat de koude waarheid die, die we eigenlijk echt nodig hebben. Ik, ik denk dat, dat, dat mensen daar wel aan toe zijn nu. Er zitten wel een ja. tijd dat het wel mag. En heb je zelf goede voornemens? Uh, ik ben zelf niet van de goede voornemens. Oh, dus. ik, dat denk ik ook met je. Uh, ik ben inderdaad, als het moment als ik iets verander... ik ben uh, in dat geval redelijk autistisch. Dus uh, dat is natuurlijk ook mijn werk. Uh, ik zit in de sport. Uh, ik denk dat ik zonder die eigenschap... Eigenlijk je hè, niet iets langer met consistentie kan vasthouden. Uh, dus ja, ik ben daar niet zo van. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. En de gast die naast jou uh, zit... wat is je naam en wat doe je? Ik ben Mick Boskamp. Ja. Ik ben journalist. Uh, daar ben ik al... 43 jaar. Mm -hmm. Begonnen bij de hitkrant in 76. In het tijdperk dat... Uh, dat uh, plaatmaatschappijen nog echt geld hadden. <lacht> en, uh, en, en, en dat ik ook reisjes maakte... zoals in de Concorde naar New York... om een optreden van Earthwind the Fire te zien. Zo. Nou, dat zou je nu niet meer kunnen voorstellen dat dat gebeurt. Dus ik heb er mooie tijden meegemaakt En dan heb ik ook nog 21, 21 jaar voor Playboy gewerkt. Dat wilde ik nooit meer weg toen ik daar uh, eenmaal binnenkwam. <lacht> En uh, uh, uh, in die tijd ging ik wel uit. Dus ik ben ook nachtreporter geweest. En veel over uitgaan geschreven. En grote DJ's uit Engeland die sliepen dan bij me thuis. En ik gebruikte veel drugs. Want dat hoorde bij uh, mijn manier van leven. Mm -hmm. En ik was natuurlijk ook een creatief drugsgebruiker. Maar je verslaving die zegt dat tegen je. Die zegt van, jij bent, er is niks met jou aan de hand. Jij Eén keer in de week ga je gewoon uit en dan neem je drugs. En dat is allemaal prima. Hartstikke goed. Mm -hmm. Maar ik, ik bouw er toch wel een verslaving op. En op een goed moment komt dat er toch uit. Want verslaving is een dodelijke, chronische, ongeneeslijke ziekte. En ja. die wordt alleen maar erger en erger. Als je goed met niks aan doet, dan ga je rock bottom. En dan is er nog maar één ding wat je kan doen. Want je bent niet verantwoordelijk voor je verslaving. Maar wel verantwoordelijk voor je herstel. En dan ga je naar herstel. ga je naar ja. vers verslavingskliniek, heb ik gedaan in Schotland. Zeven jaar geleden. Ik ben uh, in één keer gestopt. Ik heb het nooit meer gebruikt. Ja, dat vind ik al heel knap. Dus ik ben zeven jaar clean en sober. En ik ben, maar, maar, even een kleine kanttekening maken. Want we komen even op, het, uh, op de goede voornemens. Want uh, uh, uh, uh, een maand geleden ben ik, uh, ben ik begonnen met afvallen. Ik, uh -huh. uh, ik heb ook een column op mijn site. Uh, mannenzaken samen met een, uh, iemand die ook wel afvallen, een man. En wij schrijven brieven naar elkaar elke week. Die zijn grappig om te lezen. Uh, en, maar er zitten ook wel uh, redelijke, uh, serieuze dingen in. En we zijn begonnen met afvallen en dat is echt wel lastig. Ja. Want met andere middelen kan ik dus stoppen, klaarblijkelijk. En die raak ik ook niet meer aan. Maar toen vorig jaar, in, de, in januari, uh, overleed mijn moeder eind januari. En toen had ik heel erg de behoefte aan troostvoedsel. Ja. En... Bizar is dat. Hè? dat en, en trek in suiker, in zoetigheid en dan maar op. En dan, hè, omdat ik ervaartingskundige ben in verslaving... zie ik die machinaties wel gebeuren, Weerde. die dynamiek ja. hè. Dus ik, ik, nou, ik ben dus begonnen met afvallen. En, uh, alleen dan wordt het kerst dan wordt het een beetje lastig. Dus ik heb een soort, ik heb een soort uh, kerstreces genomen in, in, in, de, in de afvalverwerking. Mm -hmm. en, uh, dus ik ben nu weer, ben ik uh, begonnen. Uh, Oké, okay. en de gast die naast uh, jou zit. Uh, wie ben je en wat doe je? Nou, Goedenavond allemaal. Uh, mijn naam is Marielle Groot. Ik heb een eigen coachpraktijk in Zandvoort... genaamd Groot in Coaching... En ik ben live coach en loopbaancoach. Dus ik begeleid mensen met levensvragen en loopbaanvragen. <gacht> um, dus ook speciale, ja, eventuele coachthema's... zoals uh, assertiviteit of controle loslaten, perfectionisme. Um, dat is nu sinds 2017. Mm -hmm. Daarvoor altijd in het bedrijfsleven gezeten. En nu sinds 2017 is mijn eigen praktijk. En ik ben ook aangesloten bij de NOPCO, Nederlandse Orde van Beroepscoaches. En... Um, Nee, ik heb ook geen, uh, geen goede voornemens dit jaar. Nee, okay. ik doe er ook niet aan. Uh, ik denk dat een, als je een bepaald doel hebt of een bepaald iets wil veranderen in je leven... dat het gewoon op moet komen op het moment zelf. En ja, een tip die ik sowieso wel kan meegeven nu al is... Uh, hang er een bepaalde waarde aan. Dus wat vind je belangrijk? Waarom stel je een bepaald doel? En wat is die intrinsieke waarde die daar aan hangt? Als je ja. weet waarom je het doet, dat je het ook veel langer kan volhouden. Ja. Ja. Oké, okay, wie zit er naast jou? En um, um, wat doe je? Wie ben je? Uh, ik ben Barbara Linders. Ik ben uh, freelance docent Nederlands. Ik werk op uh, twee verschillende middelbare scholen in Amsterdam. En een middag bij Ajax. Uh -huh. En uh, ik coach eigenlijk al jaren een beetje on the side, zeg maar. En uh, ik ben meer uh, intuïtief coach, zoals ze dat noemen. Ik coach op gevoel. <laughs> En um, ja, daar ga ik binnenkort ook hier in Zandvoort mee beginnen. Ja. ja. En ja, nee, geen goede voornemens eigenlijk. Nee. <laughs> maar ja, soms wel eens midden in het jaar of zo. Maar dan is het meer van ja, ik wil dit nu anders. En dan. Ja, maar niet gewoon... specifiek voor januari. 1 nee. januari. Nee. nee. En wie zit er naast jou? En, uh... ja, goedenavond, mijn naam is Tamar. Karpus en ik heb een yogastudio in Zandvoort. Uh -huh. uh, wij doen hot yoga. En uh, we hebben een, uh, een uitgebreid rooster eigenlijk van verschillende yogastijlen. Zeven dagen per week geopend. Nou, wat we ook zien is uh, dat er inderdaad in januari altijd een stijging is... van het aantal mensen die of proeflessen willen komen nemen... of een abonnement nemen. En uh, uiteraard begeleiden wij de mensen zoveel mogelijk... Uh, hè, om. om Um, om zo'n uh, goed voornemen om te zetten in eigenlijk een soort ja, integratie in een leven. Dus he, dat is eigenlijk ook hoe ik yoga zie. Um, he, door yoga te integreren in je leven kun je eigenlijk alles veranderen in je leven wat je wilt. En uh, dat is niet afhankelijk van een bepaalde tijd uh, of tijdstip zoals 1 januari. Dat als je iets wilt veranderen kun je dat ten alle tijden doen. En uh, wat je vaak ook ziet, is dat mensen uitstellen. Dus um, dat uitstelgedrag kun je dan ook meteen ondervangen door uh, een, een bepaald doel of een bepaalde wens meteen om te zetten in actie. Mm -hmm. uh, nou, heb ik gelijk, uh, begin ik gelijk met een vraag. Want um, uh, wij hebben hier zes mensen aan de tafel zitten, of vijf gasten en uh, een zijkick. En. Um, we zijn allemaal niet van de goede voornemers. Nee. <laughs> nou, dan zijn we klaar met deze uitzending. Nee, uh, dat is niet uh, wat ik wilde zeggen. Uh, wat ik wilde vragen is... Um want jullie komen wel altijd mensen met goede voornemens tegen je, zegt net ook. De aanmeldingen worden steeds meer in, in, in januari. Nou, sportscholen hebben precies hetzelfde. Uh, ik weet niet of het bij jou als personal trainer ook zo is... dat, uh, dat er meer aanmeldingen zijn in 1 januari. Uh, ja, ik krijg uh, elk jaar altijd uh, vast een hele grote groep mensen... die uh, heel bewust op zoek is naar begeleiding... Uh -huh. uh, Alleen ik moet wel heerlijk zeggen dat ik de luxe heb... om uh, eigenlijk zelf te kunnen kiezen hoeveel mensen ik zou willen begeleiden. Ja. Uh, en ik doe dat ook echt door een persoonlijk intekengesprek. Mm -hmm. uh, daar heb ik bewust voor gekozen omdat um, ik wil met iemand een connectie hebben. Ja. Uh, ik heb gemerkt door de jaren heen, als ik dat niet doe... Um, ik, moet er, ik geef er zelf echt een stuk in. Ik, ik breng energie in, in onze relaties samen om te werken naar een doelstelling. Ja. Um, en als, iemand, uh, als ik de gevoel heb dat er geen klik zit... Uh, dan zorg ik er ook voor dat ik dat niet verder uh, bewerk. Nee. Uh, ja. En dat is een luxe die ik me kan permitteren. Dat geldt niet voor elke personal trainer. Of, nee. uh, uh, uh, en we hebben tegenwoordig alles digitaal. Dus het is even snel inloggen. Even snel, uh, ik betaal even 50 euro. Ik heb even een begeleiding. Ja, ik denk dat daar, uh, ik denk dat daar echt een valkuil ligt voor veel mensen. Het is makkelijk. Je, ja. je hoeft niemand uh, één op één te zien. Je hoeft niet te vertellen wat je hebt gedaan. Er is weinig een beetje communicatie. beetje zoals uh, de... de... Basic fits en uh, dat soort dingen ja, ook op. Maar de doelstellen. basic fit is natuurlijk uh, en fit for Free, dat zijn sportscholen die bieden een zeer laag maandtarief. Ja. Daarvan kan je sporten. Daar moet je, dat is een bewuste keuze. Daar zit geen begeleiding. Die is er wel. Maar uh, uh, nou, daar is het nog wel wisselend over. Hè? Uh, mm -hmm. Is het echt heel professioneel of niet? Dat is heel afhankelijk van de trainer die er aanwezig is. Uh, maar die, spoilers, die sportscholen zijn niet gemaakt om, om je op echt een professioneel niveau verder te helpen. Die zijn nee, maar volgens gemaakt. mij zijn die er gewoon op ingesteld dat je een abonnement neemt, ja. na twee keer nooit meer komt, maar toch het abonnement blijft betalen. Ja, je zit er <laughs> een of twee jaar vast. Ja, ja. En, en ik denk ook als je voor jezelf uh, wil instappen voor een heel laag bedrag, mm -hmm. dat dat ook je drempel is. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die het ook trouwens niet kunnen betalen. Moet ik ook, uh, dat, er zijn heel veel mensen die dat gewoon niet kunnen betalen. Een echte begeleiding. Mm -hmm. um, dus uh, die wel eigenlijk hulp nodig hebben. Maar vaak dan net buiten de, dat, dat financiële geval vallen. Dat vind ik spijtig. Um, maar ja, ik denk dat, dat die sportscholen hebben zeker een branchemarkt. Ja. En die maken daar absoluut gebruik van. Ja. Uh, door ook makkelijk informatie te verspreiden die vaak niet onderbouwd wordt. Mm -hmm. ja, en, en als je dan al dat gaat aannemen als, als waarheid. En, en je kan die mensen ook geen ongelijk geven. Want het, uh, het grote deel is een roept dat. Nou ja, dan kan het soms zijn dat je achteraf na drie maanden... Uh, met je jojo-effect uh, uiteindelijk staat ergens en je denkt... Ja, ik ja. ben ergens aan begonnen met eigenlijk... Eh, wat misschien voor die persoon een hele emotionele zware belasting was... om daar überhaupt zich aan te melden. Mm -hmm. En waar heel gemakkelijk mee wordt omgegaan. Maar dat, dat hoorde ik net eigenlijk ook een beetje met het voorstelrondje al. Uh, uh, jullie geven eigenlijk allemaal een baan. Jij doet het nou ook weer. Uh, dat het meer gaat om doelen stellen. Ja. Uh, en dat dat heeft niks te maken met een voornemen... maar gewoon met een doel stellen uh, voor jezelf. Uh, op het moment dat je dat wil. En dus niet per se omdat het op 1 januari is en oh, we moeten een goed voornemen hebben. Want dit jaar moeten we het toch beter aan doen dan vorig jaar. Mm -hmm. Nou ja, je, je, de trend is natuurlijk uh, dat op het moment dat je in kerstmis bent. We weten allemaal dat je dan je, je blijkbaar helemaal mag vol eten. Want er mag gevierd worden. Nou ja, als je, daar word je mee, mee, mee opgevoed. Dat leer je ja. als kind aan. Dat is een gedragspatroon. Ja, dat betekent niet dat je dan dus maar met kerstdagen er vijf kilo aan eet of wat dan ook. Dat is, dat is een bepaald gedragspatroon wat je zelf hebt Ja, maar nemen. mijn buurman die zei, die is chefkok, ja. en die oh, zei heel duidelijk <laughs> Dames en heren, wij eten ons rond door het jaar heen tussen uh, uh, nieuwjaar en kerst... Niet tussen dat ene weekje. Nee, ben ik dat, met je. Dat, Die vijf kilo, nou, die nou, zat daarvoor. Ja, aan. dat ben ik ook. Uh, God, dat is met je eens. <laughs> het is, het is, het is uh, een gedragspatroon wat gewoon door het hele jaar heen zich hè, oploopt. Ja. En het is op en af, op en af. Uh, en ik denk dat waar het fout gaat, is ja. dat uh, mensen eigenlijk niet bewust zijn van wat ze eten, wat eten met ze doet en wat er in iets zit. Ja, en, en de natuurlijk de... ook de veel banen weinig beweging hebben. Nou, ik denk dat... Kijk, je hoeft niet veel te bewegen om, om af te vallen. Al nee. Als je je eetpatroon onder controle hebt... en je weet wat je aan calorieën enzovoorts nodig hebt... kun je het reguleren. Mm -hmm. Maar mensen zijn daar niet van bewust. Het wordt ze ook niet meegegeven. En, en de marketing die eromheen valt nu... Ja, helpt dat ook niet. Ik bedoel, laat we eerlijk zijn. De grootste producten zijn verwerkte producten. En je wordt, het is dan is het gluten, dan mag je geen kolenraten, dan mag je dit niet. Mm -hmm. Er wordt zoveel ja, informatie op je afgegooid... dat je soms door de boom het bos niet meer ziet. Ja. En, ja, en als je dan, dan, dan wordt het moeilijk voor mensen om hem te gaan bekritiseren. Want mm -hmm. ja, ik bedoel, niet iedereen weet wat er in iets zit. zit. Nee. En er ligt natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Als ja. je de supermarkt in loopt, ja, je pakt een product, lees wat erin zit. Ik bedoel, je, uiteindelijk ben je zelf nog verantwoordelijk. Ja. ja, dat snap ik wel. Ja. Um, al moet ik wel zeggen, als je dan weer teruggaat naar degene die die personeel trainen niet kunnen betalen, die kunnen lezen wat ze willen, maar ze kunnen alleen dat ene product betalen. Dus dan zit je daar wel mee Marije, jij wilde iets. Uh, ja, nou ja, ook omdat natuurlijk Mick ook net iets zei over eten en afvallen ja. en moeilijk. Zijn er niet ook gewoon. Ik ben ook verslaafd. <laughs> ik ben zeven jaar geleden ook uh, uh, gestopt met alcohol drinken. Maar eten is bij mij ook het probleem. Eet is er altijd. Dus er zijn er niet heel veel mensen die daar... Kijk, het is leuk om te zeggen, je moet etiketten lezen... maar ik denk dat een eetverslaving of een soort verslaving daarin... dat dat bij heel veel mensen misschien ook nog wel eens speelt... die het moeilijk hebben met uh, omgaan met eten en het afvallen. Mm -hmm. Kijk, het, het is heel simpel. Of simpel is het helemaal niet. Kijk, ik ben gestopt met alle middelen... Maar dat kan ook. Je kan stoppen met roken. Je kan ja. stoppen met, met, met, met cocaïne. Je kan overal mee stoppen. Met als drank? Je sto als je stopt met eten, <laughs> ga je dood. Ja. Dus het is een hele lastige verslaving. Want je moet namelijk wel blijven eten. Dus je hm. wordt eigenlijk steeds getriggerd om. Je hè, moet die supermarkt in. Ja. En daarnaast, wat ik ook hm. echt heel bizar vind. Ik heb er een keer op gelet. Omdat ik een filmpje voor maakte. Voorbij mijn column. Dat ik door het centrum van Rotterdam liep. En dat. Al Het voedsel dat schreeuwt je tegemoet, maar is er nooit bij van dat een broccoli zegt: Een broccoli, eet me. Het is altijd of de Kentucky Fried Chicken of de McDonald's of uh, mm -hmm. uh, de hè? het is en je in Rotterdam ook de markt nog waar Precies. je onwijs lekker kan eten. Dat Kan je lekker eten, maar maar, maar het is nou ja. Oh. En je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld, zoals uh, Subway heeft die neiging om voor te doen alsof ze gezond zijn. Juist. Ja, en terwijl ze, als je kijkt wat daarop zit en, en wat erin zit, en zeker aan calorieën en de saus, ja. want bij heel veel mensen vergeten dat de saus van dat soort broodjes vele malen erg is als alle andere producten ja. die erop zitten, um, dat. Subway, ik bedoel mij, zelfs mijn moeder die vegetariër is... en eigenlijk altijd heel gezond en biologische eet... dacht dat Subway wel gezond zou zijn. Ja, maar dat denken mensen misschien ook bij de salade van de McDonald's. Uh, nou. Ja, oké. Okay, maar goed, dat concern heeft een ja. minder goede naam. Ja, maar ik. Ik hoor toevallig met iemand zeggen... ook de, de voorgemaakte salade van Albert Heijn of wat dan ook. Daar zit ook een dressing in en er zit ook oh. allemaal... Ja. Dingen in die je misschien niet... Ik weet niet Sorry. wat je aan het doen bent. Ja, mijn schoen zat niet goed. <laughs> maar zat niet het, lekker. In het kader van etiketten lezen. Ja. Wat, ja, wat, wat, wat we net net over hadden. Het oerbrein is ook ingesteld op energiebesparen... en vetrijk voedsel. Zo, dat zijn we, zo zijn we geprogrammeerd. Ons oerbrein wil gewoon het liefst niet bewegen. Want we zijn gemaakt om te overleven... En vroeger was dat gewoon door middel van energie besparen en voedsel zoeken. Dus het zit ook niet in het oerbrein om die gedragsverandering automatisch te laten ontstaan. Dus daar gaat ook, ja, daar gaat denk ik ja, ook over mis. Die, die snap ik. Maar dan kom je ook nog steeds bij het punt wat jij net zegt. Uh, dat, ik ben zelf ook ooit verslaafd geweest uh, aan, aan, aan cocaïne en dergelijke. En... Um, daar kan je gewoon mee stoppen. Het is heel moeilijk en het is een rot-afkick-traject en al dat soort dingen. En je blijft eens verslaafd, altijd verslaafd. Dus uh, dat blijft. Ja, maar dat heeft niet te maken met energiebesparen en vetrijd, voedsel. Snap je, cocaïne is niet een... Nee, maar het is een middel waar je mee kan stoppen. Maar eten, als jij wilt, wilt stoppen met eten... Dat is nee, heel je kan je niet daar kan je je mee. Dat mee, mee. je kan er nee, niet meer stoppen. stoppen Maar daar zit, daar zit heel veel. En dat, wat, wat ik net ook zei. Het heeft wel heel erg te maken als je kijkt naar een onderliggende waarden. Dus je ja. stelt een doel je wil bijvoorbeeld afvallen. En bij heel veel mensen blijft dat doel afvallen. Maar als je niet weet waarom je wil afvallen. En er zijn heel veel, heel veel oefeningen voor om te kijken waarom je. Hè, bijvoorbeeld de oefening van je bent 80. en hè, hoe wil je dat je leven eruit heeft gezien. En als daar bijvoorbeeld in staat van. Ik wil mijn kinderen hebben zien opgroeien. Of hè, mijn kleinkinderen. Of nog totdat tot ik oud ben mijn kleinkinderen kunnen spelen. Mm -hmm. En je weet dat je verkeerde keuze maakt qua voedsel. Of qua, hè, dat je ongezond leeft. Dan gaat er veel meer leven. Dan weet je veel meer van. Hey, als ik dat nog wil doen op oudere leeftijd. Dan ja. Zit er veel meer waarde aan het doel wat je stelt. Ja. Maar dan kom ik even bij een heel ander ding. Want dat, je hebt het nu over de psyche erachter. En... Er is nu een hele raasje van dat een grote groep mensen zegt... je moet in het nu leven. Nou ben ik zo'n type. Ik ben nogal een impulsief iemand die eerst doet en dan denkt. Dus voor mij is dat totaal niet... Eindelijk kan ik een keer met een raasje meedoen. Maar net als Kito wat je nu zegt. Als ja. je ineens mee kan doen met Kito. Ja. <lacht> ja. nee, maar, um, um, maar heel veel mensen zijn daar nu opeens heel bewust... want die zijn veel te veel met naar voren aan het plannen. Maar wat je net zegt, gaat daar alleen recht tegenin. Ja. Ik ben niet meer bezig of ik, hoe ik ben als ik straks 80 ben... en hoe ik dan terugkijk op mijn leven. Nee. Ik ben bezig met nu. Ja. En, en misschien morgen en misschien over een jaar, maar veel verder kom ik maar niet. Maar als je geen probleem hebt nu... Als je zelf ja, geen dat probleem, zeg ik niet. Nee, nee. Maar als je, als je geen punt hebt die, wat je wilt veranderen... Hmm. hoef je ook niet te veranderen. Nee. nee okay. Het is meer van, als je er zo lang mee loopt... Ja. En, je, en elke keer hè, val je terug... of lukt het niet, lukt het niet, lukt het niet bedenk dan heel goed waarom je iets wil. Ja. En als je dus niet achter die waarde komt... vraag dan elke keer jezelf af waarom. Ja. Waarom, waarom, waarom. En dan eigenlijk kom je terug veel naar dieper. Je kind. Ja, eigenlijk wel. Maar dan ja. weet je veel beter waarom je iets wil. Ja. Dus mensen hoeven niet te veranderen als ze geen, als als geen probleem nee. hebben. Nee. Ja, jij wilde... Ik ben de afgelopen jaren 30 kilo afgevallen of zo. Mm -hmm. En um, ik heb dat eigenlijk gedaan niet door een of andere dieet te volgen... en zeker niet door intensief te sporten. Want yoga is mijn sport. En dan de hele slow versie. Um, maar ik ben eigenlijk afgevallen... omdat ik me ging realiseren... dat ik me op een bepaalde manier voelde... als ik bepaald eten had. Ja. En, en dat ik mijn eten... of dat ik die 30 kilo er eigenlijk aan had gegeten... omdat ik van alles wilde verbergen. En dat het meer op allerlei emoties geplakt zat... Dus hoe meer kilo's eraf gingen, hoe beter ik kon voelen wat ik nodig had. Ja. Dus dan kon ik heel goed, uh, net als het net heb ik namelijk patat gehaald... bij de patatboer, mm -hmm. en uh, groenten gekookt. Oh. Omdat ik heb, ja, ik heb ontdekt dat ik echt onwijs uh, goed ga qua energie op patat. En dat had ja. ik vroeger nooit. Want ik dacht mm -hmm. altijd, ja, uh, als ik nu ook nog patat ga eten... en uh, ik ben al zoveel kilo te zwaar, dat mm -hmm. moet ik maar niet doen. Terwijl ik nu juist door naar mijn lichaam te luisteren en te voelen... Eén keer in de week patat haal en ik hier nu met heel veel energie zit. En dat ik weet dat ik morgenochtend ook wakker word. Um, ja, dat ik me gewoon goed voel en niet schuldig. En mijn lichaam doet het nog steeds goed. Mm -hmm. Je kunt juist ook met, die, met het eten, als je een ding met eten hebt. Um, juist heel goed in het nu voelen aan je lichaam. Ja. En ja, ik denk dat ik misschien stiekem toch een goed voornemen heb. Want ik kan, ga dus wel echt heel slecht op suiker. Ik denk dat iedereen heel slecht op suiker gaat, maar dat ze dat mm. niet doorhebben. Maar ik weet dat als ik twee, drie weken volhou om veel minder suiker te eten. Want ik ga dus niet uh, overal opletten, want dan kun je helemaal niks meer eten, want overal zit suiker in. Uh -huh. Maar ik ga zeg maar geen dropjes uh, meer eten. En niet al die koekjes bij alle strandtenten en zo in Zandvoort, ga ik ook niet meer eten. <lacht> maar als ik daar eenmaal weer, als het me dan lukt. dan kan ik echt bij wijze van spreken dat weer een half jaar of zo volhouden, omdat ik weet dat. Uh, als ik het dan misschien per ongeluk wel één keer doe, dan voel ik dat ook gelijk. Ja, dus ja. dan juist ben je dus in het nu heel erg aan het voelen in je lichaam van, oh shit, ja, nee, dit moet ik niet meer doen. Maar ja. dan kom je bij een ander punt, van, van, want dan zeg je, ja, dit moet ik niet meer doen. Dan, dan... Heel vaak als mensen een voornemen hebben, of een doel stellen, maar in principe voornemen hebben en het niet halen, mm -hmm. dan stoppen ze ook gelijk. En waarom is dat? In mijn optiek, maar. Jullie kunnen er anders over denken. Is dat omdat er een schuldgevoel achteraan zit? En dat is me toch niet gelukt. Met roken is dat heel vaak zo. Mensen ja. stoppen met roken. Het lukt niet. En daarna blijven ze doorroken. Mm. Niet nog een keer een stoppoging. Ze hebben gewoon een foutje gemaakt. Nee. nee ze gaan gewoon doorroken. Waarom? Ze voelen dat ze gefaald hebben. En ze hebben een schuldgevoel. En bij sommigen. Roken is er één van. Drank begint langzamerhand ook zo eentje te worden. Zit er ook een soort maatschappelijke druk op. Waardoor ze nog meer zoiets van... ja, als ik me dan, do, dan toch faal en schuldig moet voelen... dan kan ik net zo goed blijven roken. Dat is een stomme gedachte, maar mensen doen het vaak ja, wel. Dat is ook wat, wat verslaving ook doet. Hè? Verslaving die voedt zich met schuldgevoelens... met uh, isolement, met eenzaamheid. Dat zijn allemaal dingen die een verslaving... ik zie het als een levende entiteit... Ja. heel prettig vindt. Ja. En die probeert iemand ook te pakken... op die uh, uh, emoties. Mm -hmm. He? Gaat het nope. slecht met iemand? Depressief? Uh, alleen? Uh, uh, uh, uh, wrok, hè, boosheid ja. is ook een enorme trigger. En dat, is dus, dat, dat, dat speelt dan, hè? Ja. W sorry dat ik je onderbreek, ja. maar, maar de, uh, uh, omdat je natuurlijk uh, zelf ex verslaafd bent. Uh, ik kom uit een gezin waarin we vele soorten verslavingen hebben. Ik ben zelf ook verslaafd geweest. Uh, um, kijk, wat mij heel vaak op opvalt. is dat in het sociale milieu. Ja. Er, er een aantal producten zijn. waaronder drank bijvoorbeeld, uh, roken. Dat zijn, nou ja, roken, het is eigenlijk niet meer van nu. maar zeker drank. Het is een soort, soort basis geworden in het dagelijks leefpatroon van mensen. die daar ja. een enorme nou ja, prioriteit van maken. om op vrijdag even een drankje te kunnen doen. Want he, we hebben een zware week gehad. Mm -hmm. uh, um, en je ziet ook bij de. Ik zag laatst weer onderzoeken van de kennis die mij stuurde. dat uh, de leeftijd nu boven de 55. dat mensen steeds sneller. die naar de pensioen gaan, drinken. Mm -hmm. uh, dus we hebben daarin wel een probleem. Mm. Ik, zie, ik zie daarin wel gewoon een probleem. Um, maar dat, dat, ik vraag maar voor jullie daarnaar kijken. Want ik, ik kom groot als mensen tegen die bij mij onder dieet, dieetbegeleiding lopen. En die... Uh, nou ja, ik krijg de raarste dingen natuurlijk gevraagd. Ik, ik, ik kan hele boeken schrijven. Maar wat me altijd nog steeds opvalt is dat mensen... Het eerste meisje deze beginners zeggen... Ja, maar ik mag toch wel dan donderdag of vrijdag even mijn, mijn, mijn rode wijntje doen. Ja. Dat is iets wat mij... Ik kom uit een gezin waarin er... Ik ken gezelligheid altijd als in drank. Ja. Gezelligheid en drank. Dat was onze koppeling en en uh, uh, uh, uh, daar lag ook mijn verslaving dus ik kon niet gezellig weggaan door mezelf uh, huh, zoveel te zuipen en dan dagen achter elkaar uh, uh, maar ik heb nooit anders leren kennen Dat was mij. zo werd ik ook thuis opgevoed niet nadelig naar hun bedoeld maar dat was voor ons een manier om te interacteren met elkaar als, ja. als gezin, er was altijd veel drang bij uh, maar ik drink helemaal niet meer en ik heb ook niet meer het gevoel om wat te drinken, ik kan gerust één biertje drinken per jaar doet mij niks meer ik vind nul emotie meer mm. Maar ik zie wel dat mensen daar zo gekoppeld aan zijn. En zo zijn er nog een aantal factoren. Niet alleen met, met, met bijvoorbeeld suiker. Hè? Want er zit een soort taboe op. Mm -hmm. In principe is, is suiker niet dodelijk. Alleen de hoeveelheid de suiker die wij hebben, is enorm. En het wordt overal in verwerkt. Ja. Dus ja, als je al een ongezond eetpatroon hebt... Ja, dan is het helemaal niet zo gek dat je daar onbewust je lichaam afhankelijk wordt van een elke keer een korte insulineboost. Goed, dan gaan we zo meteen even door over, vooral de alcohol en ook jouw antwoord over de ring. Maar we moeten even naar de muziek, dus uh, hier is uh, nog een nieuwjaarsliedje. Whatever kind And every time I see you shine It's like the lights Of midnight On you 59, and not a second later, she stay in the mix like a crossfader. It's about to go down. No elevator. Live for the moment. Love in the air. She got me feeling like I don't wanna be a player. Real talk, so I don't wanna be unfair. Now watch the apple drop and celebrate the year. Yeah, I see you shining away from over there, and all them other girls, now they don't compare. I whisper something bomb to you all up in your ear. I infiltrate your mind and. Up And then up. I get it cracking, baby Call me You're the having a lady. good day Let's make, a Let's make it a great night Been wanting to see you, you, know, see you. And tell you you're so tight yeah, I'm a special, special lady. lady You're one of a kind yeah. Yeah. And every time I see you shine It's like the lights of midnight On New. a good life but Cardi Lime is the rock help pass the time Other seats in the back of the fan I'm riding. You stay on my mind, so I had to make your mine. mine Smoke for a mastermind. My special lady, only one of a kind. I never seen it coming, I guess. Love is blind. New Year's, watch the city come to life. Yeah, I must say, girl, you looking right. Your hair did, nails did, dress fitting tight. I think I just might. See, she the one I like. See, we can live forever, girl. This is You're a good day. Let's make it a great night. Make it a great Been wanting to see you. You yeah. know I said tell you, so tight. Yeah, my special great. lady. Okay. You're one of a girl, Yeah, right. and every time I see you shine, it's like the lights at midnight on, on New Year's. Yeah. The new year, yeah. Bring it in. The way we do it a snoop, dog U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, we hebben het over goede voornemens en het nut daarvan. Heeft u nu ook een mening uh, hierover uh, of over wat we net besproken hebben met onze gasten? Uh, bel dan naar 023-573-0393 of uh, laat een bericht achter op onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord of... Uh, mail even naar redactie.zfmzandvoort.nl um, Nu hadden we het net even over alcohol. Um, en over uh, verslaving in, in het algemeen. Maar ook over uh, alcohol. Nou is roken in te te, tegenwoordig natuurlijk uh, sociaal eigenlijk niet meer acceptabel. Uh, je wordt naar buiten verbonden. Ik zeg niet dat het uh, slecht is. Ik zeg alleen wel dat er een soort verdoemend moment is. Mensen die uh, roken worden langzamerhand steeds meer sociaal uitgesloten. Nu is er een actie bezig, momenteel. Uh, ik pas nu. Letterlijk 1 januari, januari geen alcohol drinken. Uh, nou is dat voor heel veel bazen heel leuk. Want uh, nou zijn de nieuwjaarsborrels een stuk goedkoper. Maar verder denk ik niet dat het echt... Mijn probleem daarmee is, is... dat je eigenlijk hetzelfde gaat doen als met roken... dat je het in een verdoemhok gaat gooien. Terwijl het een sociaal iets is... waardoor je eigenlijk al een tegenreactie gaat krijgen... dat mensen alleen maar nog sterker gaan zeggen... doe eens gezellig, we gaan drinken. Is het niet beter om... mensen gewoon bewust te maken... van dat ze misschien te veel drinken? Ja, het is natuurlijk al, als je zegt een dry January... dat is natuurlijk heel raar eigenlijk al. Hè? Want... Uh, uh, Mensen doen dan echt hun best om te stoppen met, met, met drinken. Ja. Dat betekent dat het moeilijk dus is om te stoppen. Ja. En dan betekent het dat, het, dat het, de scheidslijn... die dunne scheidslijn tussen verslaafd en, en, en, en niet verslaafd... is heel dun. Ja. En wat, kijk Ik ben dus niet iemand die gestopt is met, met drinken... en met alles een geel onthouder is geworden... en dan opeens anti-drink is. Ik ben niet anti drinken nee. Ik heb er alleen een allergie voor. Ik kan er niet goed tegen. Nee. He? En, maar ik vind wel dat er omdat je dan in herstel zit en je gaat kijken naar wat drank dan doet met mensen. Mm -hmm. Van alle drugs is drank fysiek de grootste sloper die er is. Ja. Uh, uh, ja. Je kan beter... Het is een rare vergelijking wat ik nu zeg. Dat je zegt, je kan beter heroïne gebruiken dan <lacht> maar, maar in principe wat het met je lichaam doet, je Wel. lever, je ja. organen. Ik ja. heb mensen gezien in die verslavingskliniek. Je wilde het niet geloven hoe die erbij liepen. Mm. Het is echt een grote, grote sloop. Ja, dat, ze zeggen niets van niets dat uh, bijvoorbeeld cocaïne... zolang jij het financieel cocaïne kan blijven gebruiken... Ja. Um, is er met cocaïne veel minder mis als met bijvoorbeeld alcohol. Ja. Uh, een alcoholverslaafde zal lichamelijk veel meer kapot gaan... als een cocaïneverslaafde. Ja. En eerst is dat natuurlijk als je jaren gebruikt... gaat ook bij de cocaïneverslaafde het op een gegeven moment uh, helemaal ja. fout. Maar het gaat er meer om dat de alcohol sloopt je meer. Maar ja. wat, wat mijn punt is, is zo'n zo'n zo zo zo maand als ik pas... en je hebt ook stoptober. En ja. dat, um, hetzelfde als dat nu steeds meer mensen zeggen... je moet vegetariër worden. Er is een hele grote groep... en ik ben daar één van... die daar heel allergisch van worden. Ja. Dat, je gaat niet tegen mij zeggen wat, dat ik iets moet doen. Ik moet het willen... Zelf willen, zelf inzien, en dan wil ik best minder vlees gaan eten, of helemaal geen vlees meer eten. Dan wil ik best niet meer drinken. Uh, of nou, nee, dat helemaal maar, maar, niet meer drinken maar, maar, doe oh, ik niet. Maar, maar, <laughs> wat is waarom zou je geen vegetariër willen worden? Of veganistisch? Want, want dat is nou, uh, om, twee, om twee redenen. Eén, ik vind vlees uh, uh, echt gewoon lekker. Uh -huh. uh, twee, ik eet niet veel vlees. Ik eet ongeveer één of twee keer. Uh, in de week uh, maar een stukje vlees. Dus veel meer is het niet. Dat heb ik altijd al gedaan. Dus zoveel vlees eet ik niet. Het liefst zou ik biologisch, maar dat kan ik niet bedalen. Uh, maar goed. Dat, de, de, en uh, ik zie een mens als een vleeseter. Niet als een vegetariër. Mm -hmm. uh, het is namelijk zo dat dat ene stukje rode vlees wat ik in de week eet, zorgt er net voor dat ik bepaalde voedingsstoffen binnenkrijg, waarvoor ik echt heel veel noten en weet ik veel wat voor andere soorten groenten binnen moet halen, waardoor ik veel meer moet gaan eten. Dus ik zie niet de fout in van dat ene stukje vlees. Nee. Ik zie wel de fout in dat iedereen tegenwoordig elke dag vlees eet. Ja. slechts soms zelfs twee keer per dag. Want mensen hebben niet door dat ze smiddags ook uh, heel veel vlees op hun brood of wat. Dat, dat doe ik niet. Um, nee. Maar dan val je, de, je dus in principe niet in, in Ik in, ben in zo plek flexibel... waar, waar, waar eigenlijk het probleem ligt. Is dat de categorie is dat er zijn, uh, ik denk dat een groot deel van mensen inderdaad is overgegaan naar deels. Voor ries dieet. Ja. En dat is helemaal niet erg. Maar de hoeveelheid vlees, de ja. hoeveelheid zuivel die geconsumeerd wordt, is veel te hoog. Is, het, het is niet je hebt het ten eerste niet nodig. Je, zie, je ziet het bij barbecue zelf altijd heel goed. Dat vind ik het mooiste. Als je op een camping of wat dan ook zit, en je gaat mensen zien barbecuen, dan heb je altijd zo'n gezin die een paar stukjes vlees heeft. En een salade en fruit en dat soort dingen. Nou, dat ben ik. Ja. En je hebt die buurman mijn buurman? Die zes kilo ripen. ripen heeft liggen en worstjes ja, en wat dan ook. En dat klein beetje sla wat zijn vrouw neerlegt... dan zegt hij nog van ja, hallo, ik ben geen konijn. Ja. Dat, nou, ja. daar zit het verschil. Ja. Ik ben diegene die veel fruit veel, uh, daar hou ik ook van. Ik heb een zoontje, die houdt er ook heel erg van. Ja. Dus dat is makkelijk. Maar het gaat er mij meer om... het moeten, dan krijg je sneller dat mensen denken... ja. Het klimaatverandering is nu ook zo'n ding. We moeten nu iets. Ja. En er is een hele grote groep die meteen in de stijgers gaat. En we net oude jaar hebben voor 80 miljoen de lucht ingeschoten. dat nee, nee, ja, ja. ja, is zo'n ja. nou, Dat is dus letterlijk de, de maatschappij waarin we leven. Ja. Maar dat en is... dat vind ik dus met goede voornemens. Maar ook met gewoon alcohol. En, en, en Heeft het zin om mensen zo nou ja, te bashen? Nou ja, ik denk dat een vorm van bewustzijn creëren bij mensen helemaal niet verkeerd is. Dat ja. we in de maatschappij nu leven even terugkomen op, op, op, op, op dierlijke producten. Ja, er wordt veel te veel dierlijke producten gegeten. Uh, wat niet al te best is voor de agrarische sector. Want mm -hmm. eigenlijk zijn uh, zo'n stukje koe is eigenlijk heel onproductief. Dan uh, moet uh, volgens mij is gemiddeld 40.000 liter water kosten in zijn leven. Ja. Uh, wat is het? En dan, daar heb je 100 gram biefstuk van. Moet je ja. te zeggen. Dus dat is helemaal niet productief. Het, het is eigenlijk een heel duur product, laten we het zo zeggen. En nog dieronvriendelijk ook. Want die mensen ja. hebben nog niet echt een heel fijn leven. Uh, dus zouden we daar wat aan kunnen doen? Absoluut. Zorgt het voor uitstootvermindering? Absoluut. De vraag is alleen is We hebben het over een hele korte fase in ons leven. En zo zit ik er dan in. Ik denk ja. ik, ja, ik ben hier misschien 80, 90 jaar. Die aarde is hier honderden miljoenen jaren. Uh, we kunnen allemaal hoog en laag springen... maar uh, die aarde blijft hier... en wij gaan op een gegeven moment gewoon een keer weg... als we zo blijven doorgaan... die aarde mm -hmm. die, die, die verdwijnt niet. Die ja. komt hier wel overheen. Uh, dan, maar de vraag is... wat wil ik bewust bijbrengen aan de maatschappij? Ja. Nou, Als ik zeg... ik vind eigenlijk dat er inderdaad... een aantal dingen zijn waar, waar ik... Zou, aan positief zou willen meedragen... dan neem ik neem verantwoording... en dan draag ik dat zelf toe. Alleen we, ja, Mensen vinden het moeilijk... om zelf een positie in te nemen... Ja. dat je vaak veroordeeld wordt door de groep om je heen. Mm -hmm. En er is zoveel informatie, maar ook... Ja, ik zeg altijd maar, als je zoveel informatie hebt... heb je ook heel veel misinformatie. En dat levert ja. een groot probleem op. Ja. Maar wanneer gaan we het nou eens over die goede voornemens hebben? Ja, we zijn, we zijn, heel, we zijn heel diep bezig. We hebben gewoon een goede Nee, maar Dit is één dit, dit is van de goede voornemens. De, de actie is stoppen, ja. ik pas... Dat is een voornemen. Er zijn een heleboel mensen... die eraan mee gaan doen. Heel veel mensen zijn... in ja. de eerste week al gefaald. Ja, dat, hoe komt dat? Hoe, nou ja, dat is mijn vraag. Ja, hoe ja, komt dat, dat het dat duidelijk. mensen... Ik dat, ik mag, mag ik er nog oh, iets op ja, zeggen? Ja. Want ik was namelijk, jij hebt wel het woord, maar ik was het helemaal niet... Jij mag het nog een keer zeggen. Ik was het namelijk net helemaal een beetje eens. Ja. Want die goede voornemens... die mislukken volgens mij... omdat iedereen maar... Het, het, het, laat ik het zo zeggen. Je hebt mindful en mindless. En ja. mindless zijn mensen die... We Goed, voornemen hebben, daar bovenop springen... maar niet die pauze nemen om mm -hmm. inderdaad wat jij net zei... Ja. te denken van, oké, okay, ik wil afvallen, maar waarom eigenlijk? Ja. Ik ga me lekkerder voelen. Ik, ik verleng mijn levensduur misschien. Ja. Ik ga me gezonder. Ik, ik, ik, ik, ik zit lekkerder in mijn vel. En als je dat gaat projecteren, dan ga je een plan maken. En dan ja. kunnen goede voornemens slagen of niet. Ja, ja. ja en, en wat ik daarop wil aanvullen is... wat je zegt van, we moeten zoveel... Je moet niks. Alleen als je zelf wil. Dus, dus dat is die... Ja, maar is dat zo? Nou, je hebt een paar verschillende aspecten. Je hebt natuurlijk ook de sociaal wenselijke. Van, ja. Als iedereen om je om omgeving dat ook doet... en jij moet ook meedoen... dan kan je dat wel doen. Maar uiteindelijk ga je dat niet volhouden. Als die waarde niet onder ligt... Ja, maar wel... dat, dat, dat bedoel ik dus. Ja. Ik bedoel... Er is een hele groep... Kijk, ik heb er geen last van. Ik ben impulsief, ik doe iets. En daarna denk ik... Oeps, dat had ik <lacht> beter niet kunnen doen. Maar... Er zijn een hoop mensen, daar hebben wij het wel eens eerder over gehad... hier in het programma, er zijn een hoop mensen... die hebben heel veel moeite met sociale druk. Ja. Nou, die ja. krijgen... Met, die zijn waarschijnlijk ook nog mensen... die eigenlijk denken, nou, echt voornemens... zou ik niet doen, maar ja. ja. Iedereen heeft ja. het, dus ik doe het ook ja. maar. Ja. Ja. Uh, ja, die dus, gaan meedoen ja. met zo'n stoppen met alcohol. Ik pas, een moment. Ja. Maar ja, vinden eigenlijk niet dat ze echt een probleem hebben. Nee. Maar, de, de, die groep. Ja. Hoe kan je zo'n groep... Nou, daar uithalen dat ze veel meer doen wat zij willen in plaats van... En dat het hun voornemen wordt. Want volgens mij kan je alleen een voornemen, tenminste, dat blijkt hier uit alles wat jullie zeggen... een voornemen waarmaken op het moment dat je er zelf ook echt werkelijk achter staat. Dus en dan kan het... het nog heel moeilijk zijn, maar dan nog steeds is het jouw voornemen. Precies. Het wel als het ja. iets van iemand anders is... Maar is ja. dat ook niet het punt met social media? Want als. Ik deed 1 januari mijn social media open. En iedereen ging afvallen. En iedereen ging sporten. En ik zag de yogamatjes uitrollen. En ik zag de flessen water klaarstaan. En ik zag iedereen reageren met... Oh, wat goed. Ik ga ook beginnen. En dan denk ik, oké, okay, guys, please. Nee, maar, ja, maar het gaat er in feite gewoon over... hoeveel jij jezelf waard vindt. Dus, want toen ik dus merkte hoe lichter ik werd... ik heb uh, al sinds mijn zestiende of zo... geen kraakbeen uh, meer in mijn knieën. Ja. Dat is niet helemaal handig. Um, maar ik merkte dus wel hoe lichter ik werd... hoe minder last ik van mijn gevrichten kreeg. Dus, ik dacht ook, dus dan kreeg ik op een gegeven moment het gevoel van... ja, ik ben het gewoon waard om minder te wegen. Ik ben het waard om me goed te voelen en dus op mijn eten te letten. Ja. Want ik eet dus ook al jaren geen vlees meer. Mm -hmm. Maar als mijn lijf vlees nodig hebt, dan mm. eet ik het gewoon. Ja. En als ik dan wel eens met mensen ben die dus vegetariër zijn... eigenlijk net als ik, dan zegt ze ook, je eet vlees. Ik zeg ja, want dat heb ik vandaag nodig. Mm -hmm. Ik wil nog uit terugkomen. Jij zei net van uh, in plaats van moeten willen. Ja. Um, ik denk dat daar ook wel een sociale druk op zit. Zeker. Want en ik, ik moest mijn arm breken om te begrijpen hoeveel ik van mezelf moest. Ja, ja. Maar dat <laughs> gebeurt ik vaak. Toen ik daadwerkelijk niks meer kon. Ja. En uh, een beetje hulpeloos op mijn bank zat. Um, realiseerde ik me pas hoeveel je eigenlijk doet. Maar ook hoeveel ik van mezelf moest. Want ja. Want ik moest. Um, schoonmaken. Ik moest mijn huishouden laten draaien. Ik moest zelf ja. mijn boodschappen kunnen doen. Ja. Um, wat heel krom allemaal was. Maar pas toen ik in rust zat, ja. mm -hmm. toen pas <laughs> kwam ik erachter van, oh, wacht eventjes. Al die dingen die ik moet, moet ik van mezelf. Dus ja. hetzelfde als met goede voornemens. Ik zie heel veel mensen die zeggen, ja, ik moet die vijf kilo afvallen. Nou, ik, ja, en ik denk ook dat, je, dat mensen vaak niet doorhebben dat, dat je het ook niet alleen hoeft te doen, zeg maar. Dat je dus ook niet in je eentje uh, hoeft af te vallen. Of in je eentje met allerlei andere dingen maar hoeft Zit te daar dan stoppen. niet weer een beetje een taboe op? Want heel veel ja, mensen die zich zit daar te dik voelen. En... Ja. ja, en andersom. Als je het met een groep gaat doen... kom je dan niet weer in een situatie... waar groepsdruk weer een te ja, groot nee, probleem nee, kan nee, worden. Nee, zo bedoel ik het misschien niet helemaal. Maar meer gewoon dat je jezelf kwetsbaar opstelt. Van ja, ik voel me nu al jaren niet lekker. En uh, ik wil graag afvallen... En dat bijvoorbeeld bij wijze van spreken iedereen om je, je heen. Dat je ook gewoon gesteund wordt. Een maar beetje stoppen heel, met roken voor, voor zwangere vrouwen. Wat ze nu die ja, oh oproep. Ja. Dat vond ik een hele mooie oproep. Dat ze zeiden van rook nou niet in de buurt van een zwangere vrouw die ja. net gestopt is. Want ja. dan kan ze het beter volhouden om, om niet uh, weer te gaan ja. roken. Ja, dat soort dingen. Het dat, begint dat, wel met dat je daar zelf... Uh, je kwetsbaar in opstelt. Mm. Dus dat er is de advocaat van de duivel, Wat zeg je? Ik kom uit een plus-size groep. Mm -hmm. dus ik zit in een plus-size groep. Ja. Daar ligt een heel groot taboe. Uh, en schaamte vooral. Um, ik weet dat... Ik ken genoeg vrouwen die graag yoga willen doen. Om even mm -hmm. in jullie ja. hoek te komen. Um, maar die dat niet willen. Of die dit niet durven. Of die willen gaan trainen met een personal trainer. Maar um, als ik naar jou kijk, denk ik... Nou ja, top. Eh? Dat zou... Ik denk dat heel veel mensen eruit zullen willen zien zoals jij. Maar daar ligt een hele hoge schaamtegrens. Van mensen die te veel overgewicht hebben. Die um, daarmee struggelen. Die niet in een groep yoga willen volgen. Omdat ze ja, dan ja, zichzelf een met... spartelende walvis misschien voelen. Misschien als ja. ik uit mijn eigen... <lacht> als en dan mag je wel ja. bij mij komen. Kunnen zeggen dat, uh, je pakt een heel goed punt aan. Uh, maar ik maak het hetzelfde mee. Naarmate uh, dat ik uh, uh, train... En mijn fysiek aanpas. En er anders ga uitzien. Uh, ik, heb ik ook een taboe. Is dat vrouwen niet graag bij mijn les zijn. Omdat ze of mij aantrekkelijk vinden. Of me gespierd vinden. Ja, dat, dat letterlijk. Uh, en dat moet ik dan via vier horen. Ik zie dat andere mannen zich anders gedragen in mijn omgeving. Ik merk dat vrouwen sneller denken. oh, Dan zal je wel iemand lopen die een beetje treint. Ik krijg zekere een stempel. Dat is een domme... Mm -hmm. het, het, het werkt vaak in mijn nadeel. Want vroeger werkte het in mijn voordeel toen ik sportief was. Nu ben ik een maatje groter. Het werkt echt in mijn nadeel. Terwijl mensen dus al automatisch een conclusie trekken. Over hoe ik er mm -hmm. qua fysiek uitzie. Ja, en, maar, en, dus, en dat zouden heel veel mensen niet denken. Want hè, jij geeft aan, nou, je bent misschien hè, iets, ietsje groter dan dan. Maar ik ben ook ietsje groot, snap je? Dus dat delen wij. Dat uh, En ja, dus dat hoeft helemaal niet zo. Uh... Nou, even terug te komen op wat je zei van de mensen die het niet goed volhouden met die goede voornemens. Het is natuurlijk voornamelijk dat je, wat we net zo ook zeiden, die sociale druk ligt er heel erg mm -hmm. op. Dus laat het vooral ook los als het niet lukt. En uh, dus natuurlijk ook het fenomeen Blue Monday. De derde week van mij van januari. Eigenlijk het meest depressieve moment van het jaar. Ja. En je kan veel beter kijken naar een periode... bijvoorbeeld voor de zomervakantie April of mei. of hè, Wat een goede periode voor, voor jou is. En Marije, wat jij net ook zei... Van, bij jou is nu dit gebeurd. En daardoor krijg je ook een moment, om, hè, een moment van rust... om over dingen na te denken en meer te gaan voelen. En dat is wat heel veel mensen druk zijn in deze tijd. Ja. Als ze zelf voorbij lopen... Juist als je dan iets krijgt, hè, sommige mensen krijgen een burn-out... en als dat niet gebeurt, dan breken ze inderdaad iets. Dan gebeurt er gewoon iets. Ja. Mm -hmm. En als je, als je beter in die ruststand komt en beter gaat leren voelen... dan kan je ook veel beter weten waarom je iets wil gaan doen. En wat je ook zegt, van, nou, hè, als je wil gaan afvallen... sociaal wenselijke is van hè, het enige waar iedereen aan denkt... Van, oh, dan ga ik naar de sportschool, want ja, daar is een sportschool voor. Maar je kan ook gaan, gaan wandelen, je kan ook, ja, je kan ook meer, gaan, meer water gaan drinken... hele kleine stapjes maken